De 25 actievoerders van Greenpeace die gisteren zijn opgepakt op Schiphol zijn weer vrijgelaten. De demonstranten zijn verhoord en het Openbaar Ministerie beslist later of ze worden vervolgd. Vandaag is er weer een klimaatprotest, maar niet in de luchthaven. Dit keer staan activisten op het plein voor Schiphol Plaza. En Raymond van Barneveld is op het WK Darts in Londen in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor met 3-1 van de Amerikaan Darren Young. Het was het laatste WK van de 52-jarige Hagenaar... die zegt te gaan stoppen met darts. Na afloop van de wedstrijd zei hij dat hij heel slecht had gespeeld... en dat hij het zichzelf nooit zal vergeven. Van Barneveld, of Barney zoals hij door zijn fans genoemd wordt... was vijf keer de beste van de wereld. Zijn laatste grote prijs was de Premier League in 2014. En dan het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon. In de loop van de dag kans op een bui, mogelijk met hagel en onweer. Het kwik loopt op naar ongeveer 8 graden. Morgen begint met zon, in de loop van de dag regen of motregen. Dan wordt het maximaal 9 graden. Zwaan bij de ANWB. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder staat file tussen Bergen en schorrel 3 kilometer met ongeveer 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte. Scheven mond, verwarde spraak, lamme arm. Mons vaak arm, de alarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112.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 Kom eens langs, de entree is gratis. ZFM. Ho, ho, ho, Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zitten we? Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar staatjes en paardie zegt jammer.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 Een hondenhandkar. Een hondenhandkar? Ja, leg, leg dat ja, even ja, uit. Uh, hij had een hond, Bobby. En heb uh, je die nog gekend, Jon? Nee, die heb ik niet gekend. Voor jouw tijd? Ja, nou, maar, maar, ja, voor mijn tijd. Mijn broer die was toen twee of drie jaar. Ja. En die staat op voor de winkel. En daar ligt nog Bobby achter. Maar toen liep Bobby al niet meer onder de handkar. Hij liep eronder? Ja, eronder om te duwen. Dat Is was, het niet zielig voor zijn hond?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 Maar ja, de jaren dertig die waren uh, slecht ja. en daar heeft hij een paar jaar gezeten en door de concurrentie van buitenaf, want dan stonden ze voor je deur gewoon uh, de, de, de, hun boel aan te prijzen voor je deur. Meen je dat nou? G gekoven, ja. En dan... Uh, dus ja, voor de winkel kwamen de concurrenten staan? Ja. Van buitenaf, hè? En die kwamen met karren en die gingen voor ja. jullie winkel staan? Ja. want door het hele dorp, hè? Wat een boeven. Ja, ja.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 Maar ik ben met je thuis geweest, dat is nu de keuken, ja, en ja, zei, ja de hier, keuken. Stond er, hier stond het paard vroeger. Ja hier stond het paard vroeger. En toen stak je kop bij de traampie zo. Ja. Ja. En uh, mijn moeder was er altijd doodsbang voor het voor paard. Al lag je 100.000 euro geld, nou gulders in, in het rog, nou ze haalden ze het niet uit hoor. Maar hoe heette het eerste paard? Nelly. Nelly. Ja. Hoe lang hebben jullie dat paard gehad? Dat ongeveer 22 of 24 jaar. Dat is lang zeg. Ja. En het hij was een gehoorzaam paard? Een beetje zachterijnig was hij. <laughs> zachterijnig? <laughs> ja. En als je hem nou een worteltje gaf, dan was hij goed? Ja, ja. Mijn vader uh, kon hem wel lezen en schrijven natuurlijk. Maar voor de anderen was hij een beetje zachterijnig. Ja. Dus ja. Hey, kinderen, daar moest hij niets van hebben. buiten? Nee. Nou ja. Een beetje hinneken uh, natuurlijk. Een beetje. Ja. Hij was, hij was niet zo vriendelijk. Oh? Nee.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 nou, mijn oma Maarten was dan bij de beboerenco en dan had je steffers met zonen en uh, dan vindt mijn kok ja. en daar werd gekocht en dat werd dan uh, thuisgebracht of je ging het halen met paard met wagen en dan ging je om vijf uur s morgens met paard er naartoe ja. <coughs> en dan kocht je het en dan uh, ging je weer weg naar, de, naar een de huis toe. Wat een belachelijke tijden vijf uur weg.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 dat daar die boulevard was met die mooie hotels, ja, ja. die nou allemaal afgebroken zijn door die Duitsers. Ja. Nee, ik weet van mijn ouders dat jullie voor de oorlog daar ook moesten leveren aan zijn post. Dat, uh, mijn moeder was helemaal gek van draaien. Dat, uh, nou, ja, ja dat, dat weet ik niet zo goed natuurlijk. Ik weet wel dat ik als ik bij Krantoetel kwam, dat ik van de kok een tompoes kreeg. Zo. <laughs> Het was onder in de kelder. We gaan even naar de muziek luisteren.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 And the lemon floss Ja, wat was dit? Uit 1965 van de CD Jukebox Hits Trini Lopers met The Lemon Tree.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 Nou, hij schiet euh, het niet van door, maar toen die handker weg eigenlijk weg was en het paard er was, ja. uh, was er eigenlijk geen werk meer voor, voor, de, voor, de, voor de, hond. de hond. En die mocht maar meelopen? de hond liep gewoon met het paard mee. Ja. En ik weet nog een, een, een verhaal dat ik dan van mijn vader gehoord heb. Juist Piet Schaap had je, en die zat onder de andere schuitengat. Had hij een kruidenierswinkeltje en daarachter had hij een tuintje met konijnen.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 Hij rijdt in de klok met zijn paardenwagen en dan komt die hond dan met een groot wit knijn in zijn bek en ging voor de paard lopen. Ja, ja mijn vader wist niet zo gauw die tuin moest kopen ja. om Piet te waarschuwen, uh, Piet gaat te waarschuwen, dat hij een knijn had, maar dat hij maar hem maar op moest eten, want dat ik een was dood. En hebben je het lekker opgegeten? Dat weet ik niet, want. Oh. Ja,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 Nou, weer een paar honderd meter vis op. Ja. Potverdikkepie, ik zal het netjes zeggen. Schop niet tegen elkaar dan, man. Nou, dat ja, was een oud geval. <coughs> Na die stroop kwamen ze thuis of in het licht. Zeg al, hadden ze een wilde kat in zo'n strik gehad? En een wilde kat, die wordt steeds groter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 -ma -ma nou, mijn vader had al gauw een wijk van Zandvoort, dus weer. weer met Die in Zandvoort geëvacueerd waren naar heemsteden. Naar heemsteden. Hij deed het in Halem eigenlijk al. Toen we in Halem woonden, had hij alweer een gauw een wijk van Zandvoort, dus. En dan kwam natuurlijk ook weer een Halem erbij, zo. Dus wat had weer gauw een route. En dat paard is nooit in beslag genomen door de Duitsers? Nee. Nee, dat paard stond bij het café Rusman. Met uh, Pieter Holbeek, Bert van der Veld, uh, mijn vader stond er. En nog een paar halenbeschouwen stonden daar. Stonden die paarden allemaal daar op stal. En, en was er nog wel fruit en groente te krijgen op de Koude Hoorn? Nou, niet In, veel beek. natuurlijk. Nee. nee, niet veel. Hoe los je dat dan op? Want je moet oh. wel je wijk doen met... met uh... Eten en nou ja, de eerste jaren ging het nog wel, maar de, de 44 en 45 was erg moeilijk natuurlijk. Ja, je kon niks verkopen. En dan ging je wel eens naar Beverwijk toe om met paardenwagen en een pondje over te doen. Dat was een pond. Dus Ze ging toen een pond. En dan uh, kreeg je wat adresjes en ging je dan langs. En dan uh, had je misschien een halve kar met groente en uh, aardappelen.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 Ja, zeker ik wel. Ik ook nog een Heel beetje. Heel aardig gewoon. Ja. Uh, groot gezin. En je woonde op de Kruisstraat, ja. En dan uh, ging je daar de paard halen. Dat stond ook in het zomerhuis. En daarnaast de hij. Prachtig. Ja. Dan gaan we weer even naar de muziek. Daar is wat we Het is de Band zonder banaan. Met Wij hebben geen bananen. Yes, we don't have bananas. Voor het bekende nummer van 3D-Lopers. Ja, wat leuk hè? We zitten te praten met Jan Draaier, lieve luisteraars. En ja, natuurlijk is het sfeertje dan groente en fruit.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 Maar daar gebeurde ook wel eens narigheid mee. Hè? Paarden die uh, uh, opeens in een tuin waar u stond een lekkere hapje zagen. en dachten: daar gaan we ze even van proeven. met alle gevolgen van dien. Ja, dat was het paard heette die. Ja. En als die een groen laadje in de tuin zag staan. dan ging je op de stoel... met de kar en al. En dan. was mijn vader van die luchtbanden. en dan ging je tegen de stoep en dan klapte hij gewoon om. De hele kar. De hele kar. Met paard? Nee, de paard blijft staan. Oh. Want die moest een groene blaadje hebben. Ja, maar dan zit je met die ellende. Hoe krijg je de nou, kar weer ja, recht? Ja, dan kwam er gewoon een melkboer of de, uh, uh, andere groenteboeren. Maar ze werd die wel geholpen om die kar weer overheen te zetten. En dan kan je al die kisten weer gaan opladen. En dan, dan moest weer, uh, alles weer hersteld worden. En dat gebeurde wel eens? Dat gebeurde wel eens, ja. Wat een ellende is dat. Ja, ja en, en dat paard is ook een keer bij jullie thuis weggelopen. Ja, ja. We had een, uh, hij stond in, in een schuurtje. Stond hij. Achterin van hij in de In de ja. En uh, midden in de nacht hoort mijn moeder zich, ik tegen mijn vader. Hij hey, wordt eens even wakker. Want ik geloof dat ik dat paard hoor. Nou, uh, mijn vader eruit met, met zijn witte onderbroek en zijn witte hemd. Hè. Dat had ik ja. vroeger allemaal. En, uh,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 Nee, op de koning de weg van... Uh, je paard staat hier. Wat is nou gebeurd? Die vrouw is wakker en ze zegt tegen de man. Hé. Hey. staat het paard in de gang? Moet je even verwakken, want het paard van draai staat voor de deur. Hij zegt: Droom jij even verder en slaap even door? Ja. Nee, je zegt echt: zeg, Gaat even kijken. Nou, gaat even kijken. En daar stond het paard met zijn hoef te krabben. Tegen de deur? Op, op straat zo.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 Leuk, leuk, leuk. Uh, jou, jouw vader, wanneer is hij ermee gestopt? Met de, de groentehandel. Want op een gegeven moment, jij kwam in de zaak, ja, die, je broer Korzel uh, kwam erbij en. Ja, ja toen uh, moesten jullie verder. Ja, maar het is eigenlijk uh, draaier en zone geworden. Ja. Want mijn broer, die, was, die werkte uh, toen bij een Bijners, dat was in, in Halem. En, en dat beviel hem helemaal niet, en toen werd hij ziek. Ja.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 Naar huis toe. Maar Jan, ja. jij bent dan jonge jongen, je zit op school ah, ja. en dan zegt pa. Zo, Jan, uh, in de zaak werken. Uh, je gaat maar naar de Koude Horan toe om in te kopen. En, uh, nee, zo was het niet hoor. Hoe ging dat? Nee, je, je moest natuurlijk eerst je diploma halen. Ja. En eerst uh, je, ja. je middenstandsdiploma je en je vakdiploma. En mijn vrouw heeft nog kruideniersdiploma moeten halen. Ja, want je verkocht niet en, en, alleen groente en, en op een gegeven moment. Nee, en mijn broer ook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 Nog 18 maanden in dienst. Zonder uh, van de, verloren de tijd. Verloren tijd natuurlijk. Ja. Daar vond ik eigenlijk geen. Uh, nou, zal zo zou je zeggen? Ja, oké. Okay. <laughs> maar had je toen nog paard en wagen of ja. ging je al op het moderne vervoer over? Ja, mijn vader had toen. Uh, na dat pukkie pu pu had hij een gh truck zo'n driewieler. Oké. Okay. En daar is hij mij mee vinden. want mijn vader had toen nog geen rijbewijs. En met die, met die gh truck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 Sterflet en dan kwamen we zo bij, bij, mij thuis. bij de Zuidboulevard uit ja. en, um, en dan ging je om. Je had je lavemannen en de de Bekenkamp. en dan kwam je zo... Je om, kent al je klantjes nog hè? gegaan en dan kwam je bij de familie Ja, ja Je kent al en dan je kom klantjes. kwam je nog bij Toon Hermels ja, die daar op. woonde. Ja. Die ze begon altijd te zwaaien als er iemand getrouwd was. stond hij op het balkon en stond hij naar bruid en bruidegom te, te zwaaien.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 en daar was het over. Maar ja, succesvolig is er natuurlijk. Steeds kwam er de, de bloemkool uit Italië en de spersiebonen uit Marokko en uh, de andere groenten uit Frankrijk. En toen kwam je de, de eerste kiwi's. kwamen in in een plat kistje. En die, maar voor de oorlog had je nog nooit van kiwi's gehoord. Nooit van kiwi's gehoord. Die kwamen uit Nieuw Zeeland en die kwamen nou uit Italië en uit Spanje en.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 Als je het nou wel, Vroeger, als ik geen venten. dan verkocht ik op de zaterdag. soms wel acht kisten spinazie. en vijf kisten andijvie. Spruitjes en zo. En, nou, andijvie heb ik dan even over, over, ja. de, over het uh, zomers. Ja. Nou ja, als je nou spinazie ziet. je zit er een zakje van vier ronds Of gesneden andijvie. Dat zie je dan ook nog liggen. En struiken andijvie. Dat zie je dan nog wel liggen. Maar.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 pakje van vier ons. Nou ik had vroeger uh, drie of vier op mijn wagen staan. En dat verkocht? Ja, natuurlijk. Ja. Had je grote gezinnen, ja de onder dat zo'n uh, acht, acht uh, pond of 5 kilo spinazie. En er zaten ze nog vaak nog bij pitjes ook. moesten ze nog allemaal uitzoeken. Ja, ja tijden. tijden zijn dat. Maar goed, jij bent aan het uh, venten en, en je bent aan het lopen. En je gaat trouwen. Ja. Met Corrie. Met Corrie. Hoe kom je opeens aan Corrie? Ja. Ik kwam uit Dries vandaan. Ja. Yep. En uh, had ik een neef van. Uh, een paar neven van. Kerkman. Oh, het was een tweede zusje van, uh, van. Mijn vader. Die woonde in de Jan straat Die had drie, drie zoons. Jaap, Floor. Floor kreeg je ook wel. Ja. Van de gemeente. En Cor. En er uh, zat een lekker ding uh, bij Van der Werf in de winkel.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 Nou, dat was altijd een feest. Maar daarvoor speelden we altijd in, uh, in de oude raai. Met die houten vloer en met die spijkertjes eromhoog. omhoog. En dat was een feest daar altijd hoor. Want als wij daar kwamen. Oh, de knar gaan handballen. En daar dan kwam al het volk. Ja, er stond er zo'n uh, zo duizend man om je heen. En ja, dat is natuurlijk leuk spelen. Dan kon je een afloop handtekening uitdelen. Begon ja, dan, uit. Oh, nee hoor, dat niet. <laughs> uh. Hele bijzondere periode. We gaan nog even naar de muziek. Het en Zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied? Knolraad en lof, schorsen, heren en prei op bladzijde 85 van onze bundelen: rampen bedreigen Menselijk leven, Knora en os von Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven, Knora en os von se Gift in de bodem, lawaaiige buren, knorra alox, en os von se en lagere temperaturen, Knora en os von se Libanon, El Salvador, Suriname, knorra alox, en os von Wie ik de reclame, knore en ons was ze hier en generatie en makelaar ding, knore en ons was ze hier en onze wereld in Knorra, voor het moest nee, ons en ons was ze hier en de omzetten stijgen de onzetten, lasten, knore en ons was ze hier Vliegen, bedwiegen, oneerbaar betasten, knolra en los voor leren en Vuil en verval en terreur in de straten, knolra en los voor leren en Op idioten en voetbalfanaten, knoren en los voor leren en vrij. ziekten en vieze gezwellen, knolra en los voor leren en Hoef ik vind zeker wel niets te vertellen. Knora, alos, schorseneren, vrij. Duistere driften en afkoerij. Knora, alos, schorsen, vrij. Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij? Knora, alos, schorsen, vrij. Vooral zien wij ze groeien de horden, knol, en los, wassen leren vrij. Mensen die steeds minder menselijk worden, knol, en los, wassen leren vrij. Mensen die jengelen, mensen die bulken, knol, en los, wassen leren vrij. Mensen die lasteren, schimpen en bulken, knol, en los, wassen leren vrij. Mensen gespeeld van gevoel en geweten, knol, en los, wassen leren hey. Wat die mensen niet allemaal eten Knolraad en bos, met Nooit meer, nooit meer keert het getij Knolraad en bos, En zet u dit er dan ook nog maar bij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 Een ja. nou, lof heb ik wel eens gegeten, dat vond ik verschrikkelijk. Meen je nou? Ja, bitter en zo. Ah, nee, nee. Ja, nee, wel, nee en een, een plakje ham eromheen. Dat was heel vroeger wel. Ja. Had je Belgisch lof, sigorij eh, heet dat. Maar een plakje ham eromheen, een beetje kaas erbij. Oh, dat is lekker. En het overschaaltje. Lekker hoor. Ja? Ja, maar, ik heb dan het meegekregen van vroeger dat die lof niet zo lekker was, zo bitter was.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 Die, die, een, die zat naast Barrenhoorn hè? Ja, vlak bij En je had een wijk en ook zo'n uh, achterom, een schuur waar vrouw ze vroeger ja. de handel verkocht. Nou, nee, dan gaan we naar Zandvoort. Zandvoort? Nou, dat is natuurlijk in de kroeg beginnen. Ja. Daar is uh, Toon Stijnen. Ja. En aan de overkant was uh, Nico Dalman. Ja. En je had, had ook een, ook een wijk ook met paardenwagen.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 staat ja. En toen was het natuurlijk Johan, en toen werd het Jan, ja. en toen werd het weer Jantje. zijn dus eigenlijk de drie uh, generaties die dat gedaan hebben. Leuk, hè? Ja. En eventjes verderop uh, was het weer Piet van den Berg. Ja. Die is helaas te vroeg overleden. Nou, was dat, oh, nee, dat was van de bos, was dat? Nee, Piet, Piet van den Berg, dat was op de hoek van de.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 Dus dat waren broers en dat ja. is het gebleven. Oké. Okay. Dus, nou, dan gaan we weer eventjes verderop en dan gaan we naar Leeuwen van Orden. Ja. En uh, Arie van Orde die ging... Nou, dat eventjes verder blijven. Zat er zat een in de halterstaat Wim Bos. Ja. Bovenaan. Nou, dan gaan we naar de Stadsonstraat. dan ja. hebben we een Jaap van Deursen Bovenaan.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 En we we hebben... gingen we naar de Bakkenstraat. Ja? Daar was eh, Bakkenhoven. Werd nader overgenomen door Jaap de Jong, ja. zijn schoonzoon. Ja. En schaam tegenover zat Wim de Rode. Ja. En zo hebben we nog een heleboel Jan, want ja. ik hoor ondertussen al de, de, de afsluitmuziek uh, klinken. Oh. Maar... maar je hebt in Noord nog Willem Bosch gehad en Piet Wolbeek. Ja, en, Tol... en Jan Filmer op de Tolweg. Op de Tolweg. En dan heb je nog de uh, hangjas en dat ze zo zwart, die kwamen uit Halem. Die kwamen het vrachtwagentje langs rijden? Met de vraag: van gaat langs? En, en, dat... en Hannes Fijn, die heeft ook nog uh, gefend.